Reputatiecoaching podcast nummer 59. De kop is er vanaf. Vorige week maandag presenteerde ik de eerste Reputatiecoaching podcast van 2014. En nu zijn we alweer bij de tweede uitzending van het nieuwe jaar. Vandaag heb ik de volgende onderwerpen voor je, als eerste. Een leuke ervaring van Robert Jan, een trouwe luisteraar van de podcast uit Zwolle. Hij vertelde hoe zijn autistische trekjes hem hielpen om op het juiste pad te blijven... voor het optimaliseren van de site van een houden. Als tweede is er een probleem met het gebruik van de naam Pinterest in Europa. Heb je ooit een mail willen sturen naar iemand die je kent... maar waarvan je het e-mailadres niet hebt? Vanaf deze week worden je Google Plus contacten... bij het opstellen van een nieuwe e-mail in Gmail voorgesteld als mogelijke ontvangers. Zelfs als jullie nog geen e-mailadres hebben uitgewisseld. Daarover zometeen meer. Ook heb ik een video van Met die ons vertelt over een andere website van Google... ...waarin wordt uitgelegd hoe zoekmachines werken... ...en dan met name hoe Google werkt. Dat is ooit in podcast 33 al eens aan bod gekomen... ...maar nu geeft Madcuts een grote hoeveelheid extra achtergrondinformatie... ...over de organisatie, haar processen, statistieken, etc. Ook lijkt het erop alsof Google weer experimenteert... ...met de weergave van bedrijven in de zoekresultaten. De zoekmachine met het leuke eentje, ook wel bekend als DuckDuckGo... ...is in 2013 ontzettend gegroeid... ...en heeft dit jaar weer alweer een record verbroken...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 video-editor, leidinggeven of wat dan ook te verbeteren. Afgelopen week sprak ik met Robert-Jan uit Zwolle. Hij is een trouwe luisteraar van de podcast. Hij vertelde me vol trots dat hij een nieuwe website had gemaakt voor een rijschool in Assen en daarbij al mijn adviezen en tips had opgevolgd. Dat begon ermee dat hij de site heeft ontwikkeld in WordPress. Dit was notabene zijn eerste WordPress site. Daarvoor werkte hij eigenlijk altijd met Joomla. Ik heb de site bekeken en ik vond hem er echt heel mooi uitzien. Het is een responsief ontwerp, dus de site is niet alleen goed leesbaar op grote schermen, maar ook op smartphones en tablets. Alle content was goed leesbaar. Ik vond de kleurcombinaties goed gekozen en de layout maakte tot een compleet geheel. Verder had hij de rijschoolhouder de Google Plus pagina van de rijschool laten claimen, Google Publishership geactiveerd op de homepagina en Google Authorship op diverse artikelen. Ook had hij met behulp van schema.org de adresgegevens in de site opgenomen en heeft hij de website-eigenaar op het hart gedrukt om recensies te gaan verzamelen. Bovendien had Robert-Jan de SEO-plugin van Joost de Valk geïnstalleerd. Die hielp hem met het schrijven van de teksten. Pas als de plugin groen licht gaf, nam hij genoeg met de content. Het kostte wel moeite, maar volgens hem zelf waren het zijn autistische trekjes die hem hierdoorheen hebben geholpen. De pagina was kort na het live gaan amper te vinden in de zoekresultaten. Natuurlijk hield Robert-Jan de site goed in de gaten en overal vooral de statistieken. Op het moment dat de autorijschool haar eerste review op Google Plus kreeg, schoot de site omhoog in de organische resultaten. Inmiddels scoort de site op enkele relevante zoektermen al de eerste en tweede plaats in de organische listings op Google. De rijschoolhouder is helemaal blij, want dankzij het feit dat zijn website zo goed scoort, krijgt hij nu direct veel meer bezoekers op zijn nieuwe site dan voorheen op zijn oude site. En daar houdt hij nog niet mee op, want de website converteert nu ook opeens heel goed. De eerste nieuwe leerlingen hebben zich al via de nieuwe site aangemeld. En dat zijn er beduidend meer dan voorheen. Voorafgaand aan en tijdens het herontwerp van de site heeft Robert Jan mij een paar keer enkele uren geconsulteerd voor een crashcourse reputatieverbetering en de nodige dosis aan kennis over lokale zoekmachine optimalisatie. Verder hadden we het in het begin over de keuze van een framework voor de WordPress site. Zoals je weet gebruik ik zelf Genesis voor www.reputatiecoaching.nl. Maar er zijn ook andere frameworks, waaronder bijvoorbeeld het gratis Thematic, Thesis die kost circa 80 dollar en PageLines die je pas in je bezit krijgt als je tenminste 197 dollar schokt. Robert-Jan maakte mij attent op een ander framework waar hij tegenaan was gelopen, waarvan hij vond dat het er goed uitzag. Dit is het Cherry Framework. Ik ben natuurlijk geen webdesigner, maar ik dacht dat ik toch wel aardig wat wist van WordPress frameworks. Maar van het Cherry Framework had ik echter nog nooit gehoord. Ze hebben er ook samen nog eens naar gekeken en we kwamen tot de conclusie dat de keuze voor dit gratis framework een goede leek. Ook later ben ik nog eens verder in het Cherry Framework gedoken en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik binnenkort ook eens een WordPress site ga inrichten met het Cherry Framework. Mocht jij de prijs van Genesis of Thesis te hoog vinden... dan is dit wellicht een mooi en bovenal gratis alternatief voor je. Het aardige is ook dat er al veel responsive child templates zijn voor dit framework... waardoor je zelf niet veel ontwerp- of programmeerwerk hoeft te doen. Een snelle zoekopdracht op TemplateMonster.com... toonde op het moment toen ik deze podcast maakte al 507 templates. Ik zeg heus niet dat ik alle wijsheid in pacht heb... maar het is een feit dat ik mijn uiterste best doe... om vooraan te blijven in alle ontwikkelingen op dit gebied. En deze kennis deel ik dan vervolgens met jullie de luisteraars van de podcast en de lezers van, het, van de reputatiecoaching Website. Daarbij vermijd ik tactieken of trucjes die ook maar enigszins rieken naar blackhead en meld ik je ook meestal alleen zaken die ik eerst zelf heb uitgeprobeerd of nog aan het uitproberen ben. Het leuke is echter wel dat dit een praktijkvoorbeeld is van wat je kunt bereiken als je een dergelijk project vanaf de tekentafel tot en met de livegang gedegen en volgens de regels uitvoert. Chapeau Robert-Jan en bedankt dat je dit hebt teruggekoppeld. Pinterest, Pinterest heeft een probleem. Volgens mij een aardig groot probleem. Deze reizende ster aan het fundament van de social media mag zich namelijk in Europa niet de eigenaar noemen van de merknaam Pinterest. Afgelopen week heeft de rechtbank in Spanje hierover beslist. Volgens advocatenkantoor Misconderia bestond het Londense bedrijf Premium Interest al toen Pinterest de naam deponeerde. Aan de andere kant zegt Pinterest dat het al actief was toen Premium Interest in januari 2012 de naam vastlegde. Volgens Pinterest is een administratieve fout gemaakt, waardoor zij de naam niet eerder hebben kunnen registreren. Dit komt niet goed uit voor Pinterest, want het bedrijf heeft recentelijk 225 miljoen opgehaald aan dollars om internationaal uit te breiden. Pinterest gaat in hoger beroep en moet nu aantonen dat het al actief was in Europa voordat Premium Interest de naam vastlegde. Je kunt de juridische documentatie ook nalezen op script. Ik heb het document in de show notes opgenomen. Ik ben benieuwd hoe dit verhaal zich verder ontwikkelt. Als Pinterest via het hoger beroep niet de rechten op de naam kan verkrijgen... dan zal het er wel op neerkomen dat deze voor heel veel geld van premium interest wordt gekocht. Zodra ik er meer over lees, deel ik het natuurlijk met je. Zojuist had ik het over de show notes. Hierin vind je een letterlijke transcriptie van deze podcast... alsmede afbeeldingen, video's en links naar andere relevante sites op internet. Je kunt de transcriptie voor deze podcast vinden op Reputatiecoaching.nl/59. Het klinkt als een paradox... E-mail sturen naar iemand van wie je het e-mailadres niet hebt. Dat lijkt hetzelfde als iemand bellen van wie je telefoonnummer niet hebt. Toch kan het sinds deze week en je hebt er geen telepathie of andere esoterische kwaliteiten voor nodig. Wat echter wel nodig is, is dat jij een Google Plus account hebt... evenals de persoon aan wie je de mail wilt sturen. Afgelopen vrijdag ontving ik een mail van Google die ik in de show notes heb opgenomen... met daarin de volgende tekst. Gmail update, bereik meer mensen die je kent. Heb je ooit een mail willen sturen naar iemand die je kent... maar waarvan je het e-mailadres niet hebt... Vanaf deze week worden je Google Plus contacten bij het opstellen van een nieuwe e-mail in Gmail voorgesteld als mogelijke ontvangers, zelfs als jullie nog geen mailadres hebben uitgewisseld. Hoe werkt het met mailadressen? Een e-mail sturen naar Google Plus contacten werkt iets anders dan anders om de privacy van hun e-mailadressen te beschermen. Net als jouw e-mailadres niet zichtbaar is voor je Google Plus contacten totdat je hen een e-mail stuurt, zijn hun e-mailadressen niet zichtbaar voor jou totdat zij reageren. E-mail ontvangen van mensen buiten je kringen. Als je mail ontvangt van mensen buiten je kringen, wordt deze gefilterd in de categorie sociaal van het postvak in, als deze is ingeschakeld. Ze kunnen pas weer een gesprek met je beginnen nadat je hun bericht hebt beantwoord of ze hebt toegevoegd aan je kringen. Hoe kun je bepalen wie de contact met jou kan opnemen? Met een nieuwe instelling in Gmail voor desktops bepaal jij of mensen contact met je kunnen opnemen. Ga voor meer informatie naar het helpcentrum. Afzender Team Gmail Het is logisch dat je op een of andere manier verbonden moet zijn met degene aan wie je de mail wilt versturen. Je kunt dus één mail aan iemand sturen als je deze methode volgt. En pas als die persoon heeft gereageerd, krijg je zijn of haar e-mailadres te zien. Voorheen kon je met behulp van Hangouts al privéberichten op Google Plus uitwisselen met mensen in je kringen. Maar met e-mail krijg je het toch een wat professionelere uitstraling. De vraag is alleen of er niet te snel misbruik van wordt gemaakt. We zullen het zien. In de show notes heb ik een link opgenomen naar een artikel op het Google Help Centrum waarin je meer kunt lezen over het mailen van je vrienden via Google Plus. Daar is ook te lezen hoe je kunt bepalen wie jou mag mailen. In de instellingen van Gmail kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden. 1. Iedereen in Google+, 2. Uitgebreide kringen, 3. Kringen, 4. Niemand. Kies deze laatste optie als je werkelijk van niemand op Google+, op deze wijze e-mails wenst te ontvangen. Het lijkt erop alsof Matt Kuts van het Google webspam team ook een eindejaarsreces heeft gehouden, want er verschenen eventjes geen nieuwe video's van hem. Maar inmiddels zijn er alweer een paar video's uitgekomen met Matt in de hoofdrol. In een van deze video's legt hij uit hoe de zoekmachines werken in het algemeen en hoe Google werkt in het bijzonder. In 2012 heeft Matt ook al eens uitgelegd hoe Google werkt op dat moment. Die video heb ik ook in de show notes opgenomen. In deze video vertelt Matt dat je als zoekmachine drie dingen heel erg goed moet doen. Te weten, één, crawlen ofwel doorspitten van alle content. 2. indexeren en op de derde plaats de juiste, meest relevante zoekresultaten opleveren. Hij legt uit hoe het crawlen vroeger werkte en hoe het in 2012 werkt. Eerst werden de meeste sites slechts eenmaal in de 30 dagen door Googlebot bezocht of gecrawled. En Google begon dan bij de sites met de hoogste PageRank en ging dan steeds verder richting sites met de laagste PageRank en nieuwe sites. Later, omstreeks 2003, bezocht Google elke site met autoriteit gemiddeld eenmaal per dag. Naast de index met de normale resultaten had Google toen ook een index van de zogenaamde supplemental results. De sites die daarin waren opgenomen werden veel minder vaak bezocht dan de sites die in de reguliere index stonden. Het indexeren en ranken van de zoekresultaten is een apart verhaal. Eerst werd daar alleen maar PageRank voor gebruikt. Toen Google deze video in 2012 produceerde... waren er al meer dan 200 additionele factoren die meetelden... bij het bepalen van de ranking van pagina's in de zoekresultaten... en tegenwoordig schijnen het er al meer dan 500 te zijn, heb ik in de wandelgangen vernomen. In deze nieuwe video verwijst hij ook naar een website die ik al eens in podcast 33 heb aangehaald. Die website heet How Search Works. In de show notes heb ik toch weer een keer een link naartoe opgenomen voor het geval je de site nog nooit hebt gezien omdat je bijvoorbeeld podcast 33 niet hebt beluisterd of de transcriptie niet hebt gelezen. Over de nieuwe video. Dit is de langste video die Matt Kuts ooit heeft gemaakt voor het WebPast the Help YouTube kanaal. Bijna 10,5 minuut. Hij vertelt onder andere dat Google in 2012 met maar liefst 118.000 ideeën heeft gespeeld om de zoekresultaten anders te vertonen. Het is een gigantische hoeveelheid. Om te beoordelen welke verandering in het algoritme leidt tot betere zoekresultaten, heeft Google 10.000 kwaliteitsbeoordelaars. Deze mensen doen niets anders dan twee pagina's met zoekresultaten met elkaar vergelijken en dan aangeven welke zij het beste vinden. Op basis daarvan kan Google haar algoritmes aanpassen. Maar dat is nooit direct op basis van de feedback van deze beoordelaars. Als het erop lijkt of een bepaalde verandering echt tot betere resultaten kan leiden, dan wordt het experiment beperkt live uitgevoerd... Er wordt gemeten hoe vaak mensen er dan op bepaalde zoekresultaten klikken om zo te zien of de resultaten echt beter worden. Netto heeft Google in 2012 in totaal 665 wijzigingen in het algoritme doorgevoerd. Dat is dus gemiddeld bijna twee per dag. Dit soort tests zie je volgens mij niet vaak als eindgebruiker. Want met de miljarden zoekpogingen die worden uitgevoerd is de kans erg klein dat net jouw zoekpoging in zo'n experiment valt. Matt gaat door en vertelt dat hij het webspamgedeelte op de site HowSearchWorks het leukste vindt. Op de site kun je echt heel veel leuke content over het fenomeen spam vinden. Zo kun je bijvoorbeeld een actuele spamcarousel bekijken die regelmatig wordt ververst. Je ziet dus echt sites die heel recent, soms een paar uur geleden, als spam zijn gemarkeerd en dus uit de index zijn verwijderd. Verder vertelt met het een en ander over de verschillende soorten spam waar ze zo al mee te maken krijgen. Deze heb ik ook al eens beschreven in podcast 33. De meeste sites die als spam worden gemarkeerd en uit de index worden verwijderd zijn sites die echt onzin zijn. Sites waarvan iedereen die ze bekijkt meteen zegt, ah, dat is klinklare onzin, oftewel spam. Maar waar Google de laatste jaren steeds meer mee te maken krijgt en wat langzaamaan op de tweede plaats staat, zijn gehackte sites. Sommige specialisten hadden in 2010 het idee dat Google niet echt hard bezig was om de zoekresultaten te verbeteren. Maar Matt vertelt nu dat Google juist in die tijd achter de schermen ontzettend druk bezig was met het detecteren en verwijderen van spam uit de zoekresultaten. En het was voornamelijk het type spam dat de meeste mensen nog niet hadden gezien. Wat ook interessant is, is dat Google in een doorsnee maand in 2013 zo'n 430.000 berichten naar webmasters heeft gestuurd dat hun site aandacht nodig heeft omdat Google spam vermoedt of omdat de Google-richtlijnen voor websites met de voeten zijn getreden. Maar slechts zo'n 20.000 webmasters sturen per maand het verzoek aan Google om de site nogmaals te beoordelen nadat ze naar beste kunnen hun rotzooi hebben opgeruimd, de site hebben opgeschoond en foute links hebben verwijderd of hebben laten verwijderen. De overige circa 410.000 webmasters halen hun schouders op, berust in hun lot van een manual penalty en gaan proberen op de volgende site de illegale activiteiten uit te voeren in de illusie dat Google die site niet te pakken zal krijgen. Ik zei het zojuist al, Google experimenteert doorlopend om zo continu te werken aan een betere gebruikerservaring. We hebben jarenlang tegen een lijstje van 10 zoekresultaten aangekeken als we op Google een bepaalde zoekterm intypte. Maar afgelopen vrijdag liep ik ook weer tegen een experiment van Google aan. Althans, ik denk dat het een experiment is. Want op het moment dat ik de tekst voor deze 59ste podcast schrijf, zie ik het resultaat dat je in de show notes zelf kunt bekijken. In deze screenshot zoek ik op de naam van een lokaal bedrijf, in dit geval oranfotografie. In plaats van dat de eerste pagina de bekende 10 resultaten toont, worden er nu maar 7 weergegeven. Als je dan doorklikt naar de tweede pagina met zoekresultaten, dan zie je dat er wel weer 10 worden vertoond. En daarmee bedoel ik niet het lijstje van de zeven lokale resultaten... ook wel bekend als het Local 7-Pack... dat je ziet als je een generieke zoekopdracht lokaal uitvoert... zoals bijvoorbeeld Heeren Kapper Apeldoorn. Nee, het gaat dus echt over de organische resultaten. Ik heb dit ook op een paar andere exacte bedrijfsnamen uitgeprobeerd... en die vertonen allemaal zeven resultaten. Maar toch niet alle exacte bedrijfsnamen volgen dit principe. Als je zoekt op Schiphol, dan worden er acht resultaten vertoond... Direct onder de website schiphol.nl, die op de eerste plaats staat, staat een extra stukje met nieuws over Schiphol. Deze vermelding kun je ook zien in de show notes. Toen ik hier verder indook, vond ik een artikel van Danny Goodwin dat dateert van 21 augustus 2012. Dat is dus een goede 16 maanden oud op dit moment. In het artikel, Why 7 search results in Google should be your brand new lucky number, schrijft Danny dat het erop lijkt alsof deze pagina met 7 resultaten alleen wordt vertoond als de site door Google wordt vertoond met sitelinks. En wat zijn nu weer sitelinks? Dat zijn de extra stukjes tekst met links die onder een vermelding staan met een link dieper in de website. Die worden inderdaad normaliter voornamelijk getoond bij zogenaamde branded searches, dus bij het zoeken op een bedrijfsnaam. Maar ook bij andere sites zoals IMDB of Wikipedia komen sitelinks vaak voor. In de show notes heb ik een paar screenshots opgenomen van een tweetal lokale bedrijven waarvan slechts de zeven resultaten worden getoond en waarvan de site inderdaad wordt vertoond met sitelinks. In die afbeelding heb ik de sitelinks rood omrand. Dat is dus hoe op dit moment de resultaten worden vertoond als je zoekt op de bedrijfsnaam. Sitelinks kunnen ook anders worden weergegeven als een vermelding nog steeds in een pagina met tien resultaten wordt getoond. Dan staan in de sitelinks slechts enkele woorden. Dus zonder de toelichtende tekst erbij vermeld. Ook daarvan heb ik een screenshot opgenomen in de show notes die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl okay, Het lijkt er nu op dat we weten wanneer er zeven resultaten worden vertoond. In 2012 meldde Google hier al het volgende over. We're continuing to work out the best ways to show multiple results from a single site when it's clear users are interested in that site. Separately, we're also experimenting with varying the number of results per page as we do periodically. Overall, our goal is to provide the most relevant results for a given query as quickly as possible, whether it's a, a wide variety of sources or navigation deep into a particular source. There's always room for improvement, so we're going to keep on working getting the mix right. Voor bedrijven is dit volgens mij een zegening. Want doordat de bedrijfswebsite als eerste wordt vertoond... met daarnaast ook nog eens een aantal extra gegevens aan de rechterkant... krijgt jouw vermelding wel heel veel aandacht. Ook worden de reviewsterren weergegeven die uit de lokale resultaten komen... hetgeen je kan helpen met meer kliks naar jouw site. En doordat er nu zo'n 18% minder vermeldingen staan... is het ook gemakkelijker de voorpagina van Google op jouw bedrijfsnaam te domineren. Want kijk maar eens naar de vermelding van Allround Fotografie. Pas op de zevende plaats zie je nog de fotograaf Leo Huissoon staan, die de domeinnaam oroundfotograaf.nl heeft. Dat valt er amper meer op door alle relevante vermeldingen die daarboven staan. Wat ook opvalt is dat de getoonde resultaten allemaal sites met een grote mate van autoriteit zijn. In het geval van oroundfotografie zijn dat op de tweede plaats YouTube, gevolgd door Facebook, Twitter op de vierde plaats, Google Plus op de vijfde en op de zesde de telefoongids. Als ik zoek op Benny Koopman Kapper, dan zie ik de volgende zeven vermeldingen. Als eerste de bedrijfswebsite www.herencapsalonbennykoopman.nl, Als tweede Facebook, als derde www.kappers.nl Als vierde de telefoongids, als vijfde www.kappers-gids.org Als zesde www.kapper.nu en als zevende tupalo.com Op al die sites zie je dus de bedrijfsvermelding van Herenkapsalon Benny Koopman staan. Ook als je doorklikt naar de tweede pagina zie je allemaal sites met blijkbaar een hoge mate van autoriteit waardoor die allemaal zo hoog in de zoekresultaten worden vertoond. Zoek eens op je eigen bedrijfsnaam en bekijk hoe jouw bedrijf verschijnt. Mocht je niet meteen op een pagina met zeven resultaten worden vertoond, dan kan het wellicht helpen om de plaatsnaam waar je bedrijf is gevestigd erbij te typen. Probeer het maar eens. En door op deze manier je concurrenten op te zoeken, vind je tientallen, zo niet honderden kansen en sites waar jij ook jouw bedrijfsvermelding kunt plaatsen. Beperk je bij je zoekopdracht niet tot één concurrent, maar zoek gewoon de eerste tien die je bijvoorbeeld op Google Maps tegenkomt. Netop, hier liggen echt kansen. Ik heb al enige tijd geen nieuws meer gebracht over DuckDuckGo, ook wel bekend als de anti nrc of anonieme zoekmachine met het leuke eendekopje. Want DuckDuckGo houdt volgens eigen zeggen geen statistieken bij die kunnen worden herleid op een individu. Als je dus zaken opzoekt op DuckDuckGo, dan loop je niet het risico dat dit bekend raakt in China, bij de NRC of waar dan ook. Alhoewel, als de NRC inderdaad Google en Yahoo internetverkeer op grote knooppunten op internet afluistert, dan kan ze dat ook doen met alle zoekpogingen op DuckDuckGo. Maar goed, laten we het beste ervan denken en gewoon ervan uitgaan dat de NRC dit niet doet. Bovendien, als je niets te verbergen hebt, wat maakt het dan uit dat grote partijen je zoekverkeer in de gaten houden? Als ze zo in staat zijn een berg terrorisme te bestrijden, mogen ze voor mij betreft best inzage in hebben waar ik zoal naar op zoek ben op internet. Maar goed, nadat Edward Snowden uit de doeken heeft gedaan in welke mate de Amerikaanse overheid het hele internetverkeer in de gaten houdt, is de populariteit en het gebruik van DuckDuckGo enorm gegroeid. Want waar DuckDuckGo in juli 2013 3 miljoen zoekpogingen per dag uitvoerde... krijgt ze nu al rond de 4 miljoen zoekpogingen per dag voor de kiezen. En ook dat gaat allemaal prima. Het gaat zo goed dat DuckDuckGo vorig jaar in totaal al meer dan 1 miljard zoekopdrachten heeft uitgevoerd. Toegegeven Google doet dat zo'n beetje in één dag, maar toch. Het geeft aan dat DuckDuckGo flink aan het groeien is. Zelf betrap ik me erop dat ik steeds vaker ook snel even iets opzoek op DuckDuckGo of omdat ik DuckDuckGo gebruik voor een soort van second opinion om snel meer informatie te vinden. Want in sommige gevallen heb ik gezien dat DuckDuckGo vrijwel dezelfde resultaten aanbiedt als Google, maar soms komt dit eentje met ook totaal andere sites op te proppen. Zeker als je lokale SEO bedrijft en je bent op zoek naar meer sites om strategische of bedrijfsvermeldingen achter te laten, dan kan ik je zeker adviseren om op DuckDuckGo eens te zoeken op de bedrijfsnaam en telefoonnummer van je concurrenten, je eigen bedrijfsnaam en telefoonnummer, alleen je telefoonnummer, etc. Ik achterkans groot dat je beslist andere resultaten zult zien dan dat je op Google te zien krijgt. Zeker als je wat dieper in de lijst met zoekresultaten induikt. Dit kan dus helpen om nog meer waardevolle sites te vinden... waar je bedrijfsvermeldingen bestaande uit de bedrijfsnaam, het adres, de postcode en plaats en het telefoonnummer kunt achterlaten. Dit brengt me op de grote citations schoonmaak die ik vorige week aankondigde. Ben je al begonnen met het onderzoeken van al je citations? Heb je jezelf of je praktijk of bedrijf daar wel eens opgezocht... En heb je wel eens gezocht op je bedrijfsnaam in combinatie met het woord reviews, beoordelingen, recensies of tevredenheid? Wees eens eerlijk, hoe werd je beoordeeld? Wellicht kun je daar iets uit leren. Vraag altijd zoveel mogelijk om een beoordeling, zodat je online reputatie kunt verstevigen. Terugkomend op de werkinstructie over het opschonen van je citations. Helaas is het me nog niet gelukt door alle drukte de afgelopen week het artikel over de grote citations schoonmaak af te krijgen. Want ik had de omvang van het beschrijven ervan iets onderschat. Dus ik heb het nu gepland voor deze week. Geloof me, het artikel is voor zo'n 75% gereed. Dus je kunt bijna aan de slag. Wil je meteen geïnformeerd worden als het artikel online komt? Volg dan Reputatiecoach1 op Twitter. Klik op Vind ik Leuk op de Facebookpagina. Of voeg Reputatiecoaching toe aan je kringen op Google. Als alternatief kun je natuurlijk je abonneren op de RSS-feed van de site. Zo weet je zeker dat je meteen een signaaltje krijgt zodra ik het heb gepubliceerd. Als je de podcast leuk vindt.